Met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is vanochtend aangekomen in Pakistan. Daar komen vertegenwoordigers van Iran en de Verenigde Staten bij elkaar om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Of er vandaag daadwerkelijk een gesprek komt, moet nog blijken. De Iraniërs zeggen alleen te willen onderhandelen als het staakt het vuren ook gaat gelden voor Libanon en dat bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven. President Trump heeft gedreigd met nieuwe aanvallen als de onderhandelingen met Iran stuk lopen. Twee Belgische gevangenismedewerkers zijn afgelopen week aangevallen op een station in Brussel. Ze werden door een groep mannen geslagen, geschopt en bekogeld met een stoeptegel. De twee sipiers waren op het moment van de aanval niet aan het werk. En ze hebben het vermoeden dat een ex-gevangene hen heeft herkend. De politie onderzoekt de zaak. Het plan van het kabinet om 30 miljoen te bezuinigen op de bijstand kan grote gevolgen hebben. Daarvoor waarschuwt de nationale ombudsman. De kwetsbaarste burgers kunnen door de bezuiniging verder in de problemen komen. Zo'n 210.000 mensen die recht hebben op bijstand maken daar nog geen of te weinig gebruik van. De 30 miljoen was bedoeld om dat probleem op te lossen. In de haven van Antwerpen zijn de problemen nog altijd niet voorbij na het olielek dat donderdagavond ontstond. Sinds gisteren zijn speciale teams bezig met het weghalen van de olie. Ze zijn daar de hele nacht mee doorgegaan. Nog niet alle schepen kunnen hun route weer hervatten, vooral de grote containerterminals zijn nog onbereikbaar. Het olielek ontstond bij het tanken van een containerschip. Daarbij belandde stookolie in het water. Sluizen werden afgesloten om te voorkomen dat de olie in de Westerschelde en natuurgebieden terecht zou komen. Het weer. Vanochtend eerst droog en vrij zonnig, maar al snel raakt het bewolkt. En vanmiddag volgen dan buien. Het wordt vandaag 15 tot 21 graden. Morgen een mix van zon en wolken, maar wel koeler. Dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 With colors <laughs> And with the And with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 Ja, nou, goedemorgen allemaal, Ger. Goedemorgen Rob. Ja, goedemorgen. goedemorgen we hebben graad. weer een... Ja, en de Ger Loogman. En uh, goedemorgen Zandvoort. Ja, heeft, goedemorgen Zandvoort. 7 over elf, tien. Tien nog, ja, eerste uur. Ja, fantastisch. fantastisch. En het wordt, uh, het wordt een gezellig uitzending. Uh, zo te zien wel. We hebben we al, hebben, al we we hebben twee taart. gasten. Hebben al, we hebben taart, we hebben Bostonje koeken. We het mag. is echt een groot feest hier. Absoluut. En dat mag ook wel, want uh, een van de eerste onderwerpen die wij hebben...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 Een nicht van Hans ja, kreeg excuses, ik Martine, ik, ik ben blij dat de, de, de je neef is. Over de kindercommissie het onderzoek naar de veiligheid in Zandvoort. Dan hebben we een item van Jan Lammers... over de uitverkochte Grand Prix dus op zaterdag en zondag. Een item van uh, Radio 105, 105. Zou je je mond willen leeggeten, hè? Ja, dat is Ja, waar. fijn. Oké, okay, dankjewel. Ja, excuses, luisteraars. <laughs> het, is, het is niet te geloven met die man. Maar uh, Voor <laughs> ons thuis, zie ik, hè? Ja, ja, wij, wij, ja ik zeker. Dat is het mooie. Het tweede <laughs> uur hebben wij aan de telefoon Esmee Hoeben over haar nieuwe uitdaging, de ijszaak Klevers ijs... in plaats van Luciano. En daarna komt alweer Carina Veren. Aan no, no, no, no, no, ja, ja, het is een overkill aan Carina Veren deze ochtend. De expositie van Iris Planting. En dan komt ook nog in de studio Anieke van Onzen Oort over de comedycoop in de Krocht. Ja. Nou, welkom Carina Veren en Gilles Kok. Jullie Goedemorgen. podcast. Goedemorgen. Vertel. Vertel. Vertel. Vertel, vertel. Vandaag is een hele leuke lancering, in Hotelkeur. In Nou,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 Heeft de ja. bezetter destijds het hotel geconfiskeerd? Of... Ja, ze hebben er wel gezeten. Ja, hè? ja. dat kan ik maar overzien. Ja. Uh, en gelegen, waarschijnlijk. Ja, uh, uh, gehuisden. ja, gehuisden. ja, gehuisden. ja, ja gelegen, gelegen, is zullen we maar zeggen. Ja. Klopt. Maar hoe het hoe is, vindt uh, u de... Wall is, uh, ja, het is gescheerd, maar niet ja. het uh, hotel. Niet het hotels, maar maar en ook. het heeft natuurlijk een nieuwe eigenaar nu. Uh, ja, het heeft meerdere eigenaren gehad in al die jaren, uiteraard. En de huidige echtpaar wat eigenaar is, zijn Tom en Christine...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 Ja, dat is de kinderen en, uh, ja. ja, Je hebben hele eigen verhalen en herinneringen Maar daar. het gaat ook om de details die uh, ook de chef-kok dan weer vertelt. Ja. Dat eigenlijk... Uh, ja, gewoon alle al herinneringen bouwt. eigenlijk. Leuk. Ja. Ik vind het, heel heel leuk. In het in het hotelwezen. Wat natuurlijk ook ja. veranderd in de loop der decennia. Ja. En uh, hoe het vroeger ging met al die bussen uit Duitsland. Uh, ja. Ja, het zijn prachtige verhalen geworden. Ja. onvoorstelbaar oh, voorstelbaar. We bouwden wij vandaag van, voor. Die heeft zulke mooie verhalen. Hoor. is ook ja. een van de medewerkers daar geweest ja. die zijn vrouw ja. daar ontmoet heeft. Ja. Die ook getrouwd zijn van het hotel. Ook een leuke aflevering geworden.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 over wethouder uh, uh, Laskarree was natuurlijk degene... die. Ja, hooggeëerd. Uh, hooggeëerd. Ja, ja, de ja, uh, de ja. wethouder. Uh, nou, ja. laten we daar even naar luisteren. Oh, oh leuk. Kan dat? Marja, ja. overvalt uh, we we je ja. we <laughs> weer. Ja, maar dat, dat, maar dat, dat is, is wel heel dat, dat, worden. wachtig ja, ja. ja, Het is mooi is, ja. dat we overal ja, komend jaar ja. stilstaan... bij grote onderwerpen uit 200 jaar badplaats...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 het uh, uh, uh, bleven uh, het gaat van gast, mensen die hier werkten en uh, mensen die het maakten dat ik altijd een podcast leuker vind dan naar een schilderij te kijken. Omdat ik mijn eigen belevingen kan uh, maken. Ik kijk uit naar de uh, afleveringen. Ik, ik, ik wist niet uh, hoeveel, maar ik hoor dat er zes, uh, uh, uh, uh, dus, uh, een buurman zal hebben uh, van het geluid. Dat was heel hard. <laughs> Voor de mensen. Die... Thomas, mijn buurman. <laughs> mocht er geluid over... Laten... <laughs> dan ging jij op een knop. Uh, nou ja, aan jou op, de eer de... Aan mij de eer. Nou, dan komt hij hoor. Wacht even, hoor. Ho. Wethouder Lascaré. Uh, ja, het is wel speciaal dat er een, een podcast wordt gemaakt over een hotel, hè? Ja, het oudste hotel van, uh, van Zandvoort, wat nu nog staat. Ja. ja. Uh, zoals iedereen hopelijk weet bestaat op 4% voor het 200 jaar badplaats. Ja, en daar maakt Hotel Keur natuurlijk een heel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 dus ja, hartstikke leuk. Het is ook de verbinding die Lars maakt naar 200 jaar badplaats. Dat is dit jaar evenementenjaar. Sommige is al veel ouder, 700 jaar. Maar vast 200 jaar geleden ontwikkelde het zich als badplaats. Onder andere omdat er hotels als groot badhuis werd gebouwd. Ja, daar. Uh, en de, de opening van de Zandvoortslaan, ja. de weg. Ja. Uh, maar Hotel Keur kwam daar uh, niet ook uit voort uit de ontwikkelingen van uh, dat armoedige wisselplaatsje wat een toeristenplek werd. Het, het, uh, ja. kwam er kwam ook plaats voor meer hotels. Het was bijzonder. Uh, en dat waar... was Hotel Keur in 1911 ja, uh, begonnen in de Kostverlorenstraat. Ja. Uh, ook een, de plek een uitvoersel van, van eigenlijk. En, uh, ja, het is blijkbaar goed genoeg gegaan, want het bestaat nog het steeds. Bestaat ja. steeds ja. Naast ja, naast het bestaat nog steeds. Het is een heel mooi pand ook.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 Een ja. heel groot uh, renovatie ja. en verbouwing. Ja. Ik heb maar ook de eer gehad behoud. een rondleiding te hebben. En je, je weet niet wat ja, je ziet. Daarom. Ja, daarom. En Alle gelukkig ook oude elementen bewaard. Zoals ja. glas in loodplaten. Of nee, eigenlijk. Ja, glas in loodramen. Glas in loodramen ja. met de geschiedenis van Zandvoort. Precies. En uh, ja, ze hebben natuurlijk. Dat hoor je in de podcast ook, wat ze nog meer hebben gevonden. Het leuke is dat Ton. Uh, uh, zeg maar die oude, die oude uh, uh, dingen die, die, die van vroeger. Die heeft hij allemaal laten, laten staan hè, bij ja. de verbouwing.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 Heel veel succes en uh, wij gaan zeker luisteren, Gerst. En we, we hebben al een idee nou, voor heb, de volgende. Ik weet het al. En er zijn ook al ideeën voor een volgende podcast. Nou. Ja, vertel eens. Nou ja... Uh... Het gaat niet over Op de Graaf, maar het gaat <laughs> wat jammer. Wat jammer. Ja. En, uh, is, en, is... en ook niet een ander hotel, ja. maar nee, hebben... nu de Watertorens. Oké, okay. uh, ja. de Watertorens. Nou ja. ja, de hele geschiedenis van de Watertorens. En de vuurboot. Vanaf ja. de vuurboot. Ja. We vinden het mooi dat de geschiedenis van Zandvoort bewaard wordt... door een podcast. Heel goed. Nu over Hotel Keur en we dachten, ja. wat is dan...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 Kijk. Uh, u moet ook. Uh... Mooie projecten. Ook, uh... En er zullen ja, ja. vast nog wel andere projecten komen waar jullie ook weer daarom, een podcast. Daarom. En naast de uh, Op de Graaf is natuurlijk ook een fantastisch idee. Ja, maar. Ja, Daar Heel bestellen. veel verkeerd voor ja. mee. Dank jullie wel. Fijne dag. Dank je wel. What hey. you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 goed hoor ik vind ik ben wel heel trots op jullie en met hoeveel zijn jullie dertien dertien dertien dertien kinderen en die dertien kinderen die zijn allemaal de verkeerssituatie in hun eigen buurt gaan bekijken ja ja en nou ik heb begrepen dat er even kijken wie was dat ook weer die mee in ieder geval oma Belhagemie. gaan bel zo heet hij. Uh, dat is de, de, de beleidsadviseur meegegaan. Samen met nog iemand. Even kijken hoor. Dat was uh, Marloes. Is uh, de projectleider van de kindercommissie. Ja, dat ben ik. Oh, dat ben jij. Ja. Oké. Okay. En dan hebben we ook uh, Jong023. Ja. De kinderkrant. Die fietste mee om de ervaring van de kinderen vast te leggen. Dus het wordt wel heel serieus genomen. Zeker. En terecht. Dat, en terecht. En terecht. En terecht en ja, terecht. Zeker.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 Ja, ja, zeker. <laughs> ja. Hartstikke fijn dat jullie er waren. Ja jongens, ja, ja. top. Dank, Dank jullie wel. En heel, heel, heel veel succes. Ja. Ja. ja. ja. En hou het in de gaten. hè? Ja, ja. ja. dat gaan we doen. Oké. Okay. We zijn being followed by a moon.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 I won't have to talk, did it take long to find me? I asked the faithful light.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 Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. F -F -F -F -F -F -F. Mooi verhaal, jongens. Mooi ja, verhaal. fantastisch onderwerp. En leuk ook de kinderen, weet je wel. Uh, ik vind het wel heel ja. goed dat kinderen de mogelijkheid krijgen om, uh, ja, om, om, om, om hun.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 ook zeggen van het is waanzinnig dat we het weer hebben meegemaakt. Absoluut. Want wij hebben dan de leeftijd uh, dat we de oudere crises uh, ja, hebben meegemaakt. En uh, ik uh, zat altijd op het circuit vroeger. Ja, onder het hè. Uh, he? ja. Dat kan ja. helaas allemaal niet meer. Maar dat goed. kan niet meer. Nostalgie. Nou, dus ik ken jongens genoeg die voor niks <laughs> ja, binnenkomen. Maar dat gaan we niet hoor. zeggen. Ga mij niet, zeggen. <laughs> <gaan wij> niet <laughs> zeggen. waar die zitten. Uh, Haarlem 105 heeft een, een, een, een, een interview gedaan met uh, Jan Nammers.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 En vooral de zakelijke pakketten die gingen heel hard. Ja. En dat, dat was ook wel hetgene wat in de voorgaande jaren sneller ging dan de normale verkoop. En mensen zijn vanuit privé toch altijd weer wat spontaner betrokken dan vanuit het bedrijfsleven. Maar nee, dus ook de zakelijke pakketten zijn om een aantal na... zijn die ook uitverkocht ja. en, en, en de vrijdag, thuis de gelegenheid nog. Maar aan de andere kant zeg je, dat gaat nu ook heel hard, hè? De kaarten voor vrijdag, hoeveel zijn daarvan nog over dan? Om naar bij. Nou, exacte aantallen, die zou ik ook zo uit mijn hoofd niet weten. Maar eh, tot nog toe hebben we nog alle jaren...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 Uh, uh, ja, ooit ook vanuit de Formule 1 uh, uh, uh, als enige Zandvoortse Formule 1-coureur regelmatig aan de start gestaan. Maar zeker vanuit uh, die, die hoedanigheid uh, vind ik het natuurlijk fantastisch... dat we gewoon zes van zulke evenementen hebben gehad. Ja. We hebben in het verleden natuurlijk ook Grand Prix gehad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 to do if I sang out of tune, would you stand up and walk out on Laying me, lay on me your ears and I'll sing you a song, I will try not to sing out of key.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 O, dus. And these arms of mine. Nou, dan uh, gaan we daar naar luisteren, dames en heren. These arms of mine. De nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur. Michiel van der